Morgen meer zon en dan iets warmer. Dit was het NOS-journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de ring Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad. Daar staat 4 kilometer voor knooppunt Koenplein. En tussen Osloop en Amstel Business Park, daar staat 6 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht op de A15 Europoort richting Rotterdam bij Spijkenissen 2 kilometer en verderop bij Knoopend 3 en verderop richting Gorkum tussen sliedrecht West en Gorkum 8 kilometer en richting Rotterdam staat 3 kilometer bij harningsveld giesendam op de A20 Hoek van Holland richting Gouda 3 kilometer bij Rotterdam-Krooswijk A28 Utrecht richting Amersfoort daar staat tussen de Uithof en Afrit den Dolder 5 kilometer en verderop staat 3 kilometer bij Amersfoort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 loves me Sanger what a man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 Clear for now,